Middernacht, Het begin van woensdag 12 januari. In de Mariapolder, vlakbij het bedrijfsterrein van Chemiepak... is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Dat staat in de rapportage van het RIVM. Het gaat om het gebied net aan de andere kant van het Hollands Diep... op ruim drie kilometer van Chemiepak. Boeren hebben in het weiland overal roetdeeltjes gevonden. Uit metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen.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 UWV-bestuursvoorzitter Lindhorst heeft in zijn nieuwjaarsreden tevreden teruggeblikt op 2010. Ruim 300.000 mensen vonden het afgelopen jaar via het UWV een nieuwe baan. Maar Lindhorst maakt zich grote zorgen over de forse bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren bij de uitkeringsinstantie. Die bezuinigingen zullen grote gevolgen hebben voor de klanten en voor de werknemers bij het UWV. Lindhorst denkt dat de klanten veel vaker via het internet moeten worden bediend. En dat een fors aantal UWV-vestigingen dicht zal gaan. Gelet op de goede resultaten van 2010 vindt Lindhorst dat het erop lijkt dat het UWV wordt gestraft voor zijn goede gedrag. In de stad Brisbane in Australië wordt rekening gehouden met een grote overstroming. Bijna 20.000 huizen in de stad zullen blank komen te staan. Dat heeft de burgemeester van de op twee na grootste stad in Australië gezegd. Overstroming in de stad Queensland kostte tot nu toe aan zeker 10 mensen het leven... nog zeker 70 mensen worden vermist. Donderdag wordt het hoogste punt verwacht... De centrale Bank van Australië heeft berekend dat de overstromingen ruim 8 miljard euro aan schade opleveren in Queensland. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. De temperatuur ligt tussen de plus 3 en de min 2. Morgen bewolkt. Veel regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Frank Dumas. De, de politiek zet de kernenergie weer op de agenda. En onmiddellijk steken de protesten vanuit de bevolking weer de kop op. Maar zijn die protesten wel terecht? Is kernenergie echt zo eng? Of moeten we met z'n allen eigenlijk weten we er eigenlijk te weinig van? Kernfysicus Jan Kloosterman, werkzaam aan de Technische Universiteit van Delft. Geeft woensdag een masterclass, een journalist om een feit en fictie... en de actuele stand van weten over kernenergie uit te leggen. En hij is bij mij te gast. Eerst, voor te gaan praten, um, het antwoordapparaat van gisteren. Dit is de voicemail van Casa Luna. Frank, uh, jij zit daar met kernfysicus Jan Leen Klooster van, van de TU Delft. Die journalisten gaat bijspijken op het gebied van kernenergie. En dat kan natuurlijk behoorlijk van pas komen... omdat het kabinet Rutte kernenergie weer op de agenda heeft gezet. Kloosterman werkte mee aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie kernreactoren. Nou is de vraag, gaat hij zelf nog meemaken dat ze ook echt draaien? Die nieuwe generatie kernreactoren. Ik ben benieuwd naar het antwoord en benieuwd naar jullie gesprek. Veel plezier samen. Jurgen van den Berg, gisteravond in Kaasloena. Tja, Jan Kroosterman, hoofddocent reactorfysica aan de TU Delft. Gaan we hier voor u zeggen trouwens? Uh, Juist prima, maar dus Jazeker. Ja. Ga je het zelf nog meemaken? Die um, nieuwe vierde generatie kerncentrales? Nou dat, ja, als ik uh, mijn tijd van leven heb wel. Uh, ik, uh, ik denk het wel, want in, uh, in China wordt, draait al een uh, demonstratiereactor van uh, een voorloper van de echte generatie 4-reactor. En ik denk dat uh, binnen 20, 30 jaar we echt uh, generatie 4-reactoren op de markt uh, zien. En nou ja goed, dan, dan ben ik zo in de 70, dus dat zou ik nog mee kunnen maken. Maar wat die Chinezen doen, is, is dat een soort, soort kalkar, maar dan uh, een stapje verder? Wat in kalkar mislukt is, zeg maar? Nou ja, de, de Chinezen zei, de, de zijn verschillende soorten generatie 4-reactoren. En de Chinezen die werken dus aan de uh, inherent veilige generatie 4-reactor. Die uh, met hoge temperatuur heliumgas uh, produceert. Wat gebruikt kan worden voor elektriciteitsproductie en eventueel waterstofproductie. Of dat kan, inderdaad veilig en wat veiligheid dan is. Yes. En de stand van onderzoek, daar gaan we het komende ja, we het uur over hebben. hebben. Hier in Casaluna Laten we even <kwijnt> beginnen met die masterclass. Um, is het zo hard nodig om journalisten bij te gaan spijkeren? Um, ik denk het wel, want um, er zijn toch nogal wat misverstanden over kernenergie. Over de veiligheid, over het afval, over de, de, de geologische opslagtijd van, uh, van afval. En um, ik denk dat het goed is om eventjes één een, een, een, een, een, een, een dag gewoon een. Uh, snelle cursussen te geven om ze even bij te spijkeren En uh, dan weten ze ook waar ze terecht kunnen als ze meer vragen hebben. Het is een dag die uh, uh, op aangeven, op verzoek van Delta, de energiemaatschappij... Klopt, ja. wordt georganiseerd aan de TU Delft. Uh, dan, dan gaan we wel, wel wat alarmbellen meteen bij mij rinkelen. Maar misschien ben ik dan weer de cynische journalist... want Delta wil naast borstelen. Ja. Hebben, de Delta wil een nieuwe aanvraag voor een nieuwe kerncentrale indienen. Ja, nou, ze hebben ook speciaal de universiteit gevraagd... omdat uh, wij toch wat onafhankelijker kunnen berichten over uh, kernenergie, denk ik. En ze zouden ook zelf kunnen, ze zouden ook commerciële bureaus kunnen inhuren. Maar ze hebben er bewust voor gekozen om dus uh, niet de nucleaire industrie uh, ervoor te kiezen, maar de universiteit. Ik denk dat ze toch wat onafhankelijker zijn en wat uh, nou ja, uh, zeg maar, uh, eerlijker over kernenergie kunnen berichten en uh, een cursus kunnen geven aan anderen. Is het mogelijk inmiddels om zonder, zonder ideologische bagage of, of zonder ideologie te praten over kernenergie? Kan dat? Ik merk bij de jonge generatie, uh, bij mijn studenten, is het echt geen enkel probleem. Nee, die, uh... Jij bent 46. Ik ben de 46. Dus en, uh, in ieder geval de, de streng gepolitiseerde jaren, 80, ja, 70, 80, vol meegemaakt. Mijn generatie is moeilijk, maar ik merk bij, bij studenten van 20 en 25 jaar is, het, is kernenergie geen enkel probleem. En ze, kijken, ja, ze, ze staan er heel onbevangen tegenover, zeg maar. Ze willen het gewoon weten hoe het technisch in elkaar zit. En dan maken ze, zelf een, uh, maken ze zelf de balans op. Maar hoe kijken ze dan, dan daartegen aan? Want in die masterclass gaat ook weer diezelfde generatie journalisten... waar ik toe ja. behoor, waar jij ook toe behoort, <laughs> zelfs generatie althans... Um, die gaan natuurlijk ook weer allerlei dingen roepen over... Uh, ja maar opslag, ja maar dit, ja maar dat. Ja, waarschijnlijk wel. Ik, ik zal moeten afwachten wat er allemaal aan vragen komen. Donderdag, donderdag is trouwens een masterclass, niet woensdag. Um, ik, ik hoop dat ze dus um, in ieder geval gewoon... Over de inhoud vragen stellen. En niet over uh, politieke consequenties of nou ja, dat, wat dat tijdperk hebben wat mij betreft wel gehad, ik zou graag over de inhoud uh, praten met ze. Maar jij bent de technicus. Ik ben de technicus. Jij, ja, bent, jij bent de natuurkundige de die het ja. proces begrijpt en het proces ja. beter probeert te begrijpen. Precies. Als je even. even als we beginnen met, met, met, met een blik zeg maar, wat is het grote verschil van weten tussen nu en pak, een beetje 30 jaar geleden op jouw vak er zijn vooral heel veel uh, nieuwe inzichten gekomen op het uh, gebied van, uh, van veiligheid. Dat is een groot thema, waar ook de TU Delft uh, heel sterk aan werkt. En uh, verduurzaming van de splijstelcyclus. En daar zijn echt uh, hele grote stappen op gezet. Wat betekent dat? En dat betekent eigenlijk dat je uh, de lang levende componenten in het uh, kernafval uh, afscheidt... en recycleert in nieuwe generatie 4-reactoren straks. Maar je kan alvast beginnen met de huidige generatie... En uh, op die manier uh, de, de benodigde opslagtijd van afval sterk reduceert, enerzijds. Maar ook uh, veel meer energie uit de bestaande uraniumvoorraad kan halen. Dus, um, het is efficiëntere proces, stuk efficiënter. Juist, ja. Een factor hoeveel? Een factor 100. Een factor 100 meer energie, energie haal je uit, uit dat uranium. splijtingsproces. Ja, en tegelijkertijd is het, het afval dat er uit die nieuwe generatoren komt, reactoren komt... Uh, heeft een, uh, een, een beduidend lagere tijd heet dat zo? Um, Opslagtijd, ja, klopt. Ja. Dus de halveringstijd. De tijd voordat zeg ja. maar, de meest schadelijke ja. straling kwijt ja. is. Ja. Als je kijkt naar de, de, de gebruikte splijstof... die nu uit een uh, kerncentrale komt... daar zit uh, plutonium in en uranium. En splijtingsproducten. De Splijtingsproducten, dat is het echte afval. Uranium en plutonium... dat zijn eigenlijk componenten die je nog kan hergebruiken. En het is zonde om die uh, nou, op te slaan. Om die uh, als afval te beschouwen. Dus die moet je eigenlijk afscheiden... Dat kan ook al, er zijn processen voor. En we recycleren in, uh, in reactoren. Je kan dat doen in de reactoren die nu al bestaan. Borstelen gaat uh, binnenkort beginnen met het recyclen van uh, plutonium. Uh, dat is de eerste stap. Je moet uiteindelijk wel naar uh, nieuw type reactoren toe. En dat zijn dan die, de snelle, reactoren, die, uh, de de snelle kweekreactoren. reactoren. De snelle kweekreactoren. Om het restant plutonium wat je overhoudt... volledig te kunnen verspreiden. La la la laten we de microscopen eens even erop zetten. Ja. Uh, althans, op het niveau waar jouw vakgebied is, daar zie je al niks meer door een microscoop. Uh, maar wat gebeurt er nou precies met het uranium? Wat, als je gewoon uranium uit de grond haalt, dan kun je al, die in je hand houden? Uranium kun je zo althans in je hand, zonder hand houden. zonder dat je er ziek van wordt? Ja. ja, ja, ja. Uranium is um, um, heel licht radioactief, maar eigenlijk zo weinig... dat het uh, ja, nauwelijks deeltjes uitzendt. Dus dan kun je gewoon uh, het is in je hand houden. Het is ontzettend zwaar. Maar je moet er niet uh, inslikken. Dus het is een metaal, een zwaar metaal. Dus het is uh, chemisch giftig. Het, uh, giftig, maar in ieder geval, het is, het is niet gezond. En, uh, dus, maar uh, als, je, als je het dus uit de, de grond haalt, is het gewoon een metaal. En dan heb je wel, wel een aantal stappen nodig voordat je het in de reactor kan gebruiken. Dat, dat, dat verarmde uranium, dat, dat, dat, dat niet-stralende uranium, nauwelijks, dat wordt gebruikt als ballast bij, bij vliegtuigen bijvoorbeeld. Ja, klopt, klopt. In het verleden in ieder geval. Bij, bij schepen, meen ik, in, in, in de kiel van schepen. Um, maar het uranium wat je dus uit de grond haalt, dat moet je dus eerst verrijken. En dat betekent dus dat je, want in principe... of in principe, uh, eigenlijk is nu de, uh, in de reactoren die we nu in bedrijf hebben... kun je maar 1% van het uranium gebruiken. En de andere is eigenlijk, nou ja, niet bruikbaar. En die 1% is eigenlijk niet genoeg om een reactor op te laten draaien. Dus de, dat gehalte aan dat uranium wat goed bruikbaar is... uranium-235 heet dat, moet je verhogen naar... Nou, Pakweg 4 of 5 procent. Maar wat betekent dat? dat in in, in, in zo'n klomp uranium die uit de grond komt, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld... Ja. daar is maar 1 procent uranium 2,35 en dus bruikbaar? Ja. Oh, normaal gesproken dat. Klopt, ja. Klopt. En de rest heeft dat straling... of dat, dat is van andere... De rest is uh, ja, okay, 38, iets, iets zwaarder. Veel stabieler en daarom is het ook niet uh, splijtbaar. En stabieler kun je even, bij feiten niks mee? Nee, eigenlijk niet. En, uh, en dat is eigenlijk jammer, want dat betekent maar dat je dus, dat, dat je dus van al het uranium wat je wint, maar 1% kan gebruiken in kerncentrales. Maar ik hoor een tenzij aankomen. Precies. Tenzij je natuurlijk is snel gweekruikt worden het uranium 238, wat niet splijtbaar is, omzet in plutonium en vervolgens verspleit. In 235 en dan nog een restproduct. In, in versplijten in gewoon de splijtingsproducten. Want plutonium 239 is, is even goed splijbaar als uranium 235. Uh, maar het, het levert ook dezelfde spleidingsproducten op. Dus dat, uh, dat kun je zo via een, uh, een extra stap ruimte 38 omzetten. in. En dan ]orie. gaat het rendement van 1% naar hoeveel? Uh, in, theorie 100. in theorie 100. Dus dat is die factor 100 die je kan winnen. Maar dat is nog niet zo. Dat is nog niet zo. En nu is het nog zo dat, dat 99% weer weggegooid wordt. Ja, en nou ja, weggegooid wordt, wordt, wordt veilig opgeslagen... maar het wordt niet gebruikt. Het wordt opgeslagen voor gebruik later in snelle kweekreactoren. worden. Okay, of uh, vroeger in, in, in, de, in de killen van... Dit van het zou voor ons of dat uranium een ontzettend dure grondstof is... voor kernreactoren, maar dat is niet zo? Uranium op zich is, is uh, niet bijzonder duur. En het is zeker niet duur als je uh, beschouwt dat je maar zo weinig nodig hebt. Want 1 gram uranium-235 versplijten levert evenveel energie als 3000 kilogram kolen verbranden. Dat is een enorm verschil. En daarom heb je dus voor een kerncentrale, een grote kerncentrale... toch maar een bescheiden hoeveelheid uranium nodig. We pakken dat grammetje even op. Ja. Dat grammetje uranium-235. En dat brengen wij naar een reactoromgeving. Wat gebeurt er nou waardoor dat uranium dat ene grammetje denkt... pas? ik ga eens even net zoveel energie leveren als 3000 kilo kolen. Nou, dat uh, gebeurt niet uh, vanzelf natuurlijk. Uh, daar heb je neutronen voor nodig. En neutronen, dat zijn uh, neutrale kerndeeltjes... die uh, heel makkelijk als projectiel werken, zeg maar... Um, Want help me even, we hebben een kern... en daaromheen zitten neutronen juist, en elektronen. Klopt, dus je hebt een atoomkern. Uh, ongeveer 90, in, in, uh, 90 elementen uh, in, in de natuur. Zo'n atoomkern bestaat uit protonen en neutronen. De protonen waren positief geladen. Ik weet niet of je dat nog herinnert ja, ja, van de middelbare de school. Neutraal, en ja. neutronen zijn neutraal. En de dat vormt samen de kern. En daaromheen cirkelen de elektronen. En in chemische reacties zit je altijd een beetje te sleutelen aan die elektronverdeling. Maar die elektronen zijn we heel zwak gebonden... en dat betekent dat de energie die vrijkomt... door die elektronverdeling te veranderen, ook heel weinig is. Als je de kern verandert van structuur... die krachten in de kern zijn heel sterk. En daarom komt daar ook veel energie bij vrij. En dat is dus de equivalentie van 1 gram uranium en 3000 kilogram kolen. Als je nou die 1 gram uranium-235 in een um, reactorkern brengt... Uh, zal het een neutron absorberen, Eén zo'n uranium-235-kern. Uh, die uh, zuigt ze als waarop? Als een neutron voorbij komt, dan zal die vanzelf uh, aan botsen met die atoomkern, dan zal die worden geabsorbeerd. En dan vervolgens die energie... Is, dat is net dat tikkeltje energie wat zo'n uranium-235-kern nodig heeft... om te splijten. En, uh, dus je bombardeert dat grammetje van je met neutronen? Klopt. En die schiet je er als waar op af... Die, uh, het, het, het, het kleine wonder is dat uh, bij die splijting van RAN-235... er ook weer nieuwe neutronen worden gevormd. Dat betekent de, dat je maar één stoot nodig hebt? Je hebt uiteindelijk maar één neutron nodig om uh, de kettingreactie te beginnen. In de praktijk natuurlijk voilà. gebruik je er meer. Maar Vandaar kernfusie. Of dat is weer wat anders. Kernfusie, en, kernfusie, van, kernfusie, kernfusie van, is een oh, ja, ander denk, proces. Nee, ik zeg het uh, soms, ik weet. We ja. hebben het straks ja. even ja. ja. En als het RAN-235 uh, die, die atoomkern splijt... krijg je dus twee producten. Dat zijn de splijtingsproducten. Dat is het echte kernafval. En daarbij ook een heleboel energie. En dat is de warmte die benut wordt om uiteindelijk elektriciteit van te maken. Dat naar de nou ja, mensen getransporteerd wordt. Nou, zijn kettingreacties link. Omdat nou, kettingreacties de neiging hebben om namelijk door te gaan. Daarmee is het ook een kettingreactie. Nou, je hebt ook stationaire kettingreacties. En um, in een uh, reactorkern is het zo dat het eigenlijk moeilijk is om die kettingreactie in stand te houden. En als er iets verandert aan de neutronbalans... Dus stel dat de, de, de temperatuur van het koelmiddel iets verandert... of de temperatuur van de splijtstof iets, iets hoger wordt... dan dooft de kettingreactie vanzelf. Het uh, werkt eigenlijk als een gaspedaal. Als je op de snelweg rijdt en uh, je trapt je gaspedaal iets verder in... ga je harder rijden, maar door de luchtweerstand wordt gaat het je niet geëind. oneindig door. Je wordt ook weer afgeremd. En ze werkt eigenlijk een kettingreactie in een, uh, een uh, kernreactor ook. Maar hoe beheersbaar is dat proces nou? Want wat, wat, wat we gezien het is bij Harrisburg bijna fout gegaan. Tjernobyl is helemaal fout gegaan. Zo'n meltdown. Hoe beheersbaar is zo'n reactie nou? Tegenwoordig, met de huidige stand van kennis. Tjernobyl um, is, is een heel ander type reactor dan de, de Westerse reactoren die wij hebben. En Tjernobyl um, heeft dit effect niet. Dus daarom ging het zo dramatisch mis in Tjernobyl. Uh, maar alle westerse reactoren, de lichtwaterreactoren noemen wij dat... die hebben dus dat effect dat de kettingreactie vanzelf stopt... als de temperatuur van het koelmiddel of van het splijtstof toeneemt. En het is dus als je stopt met koelen, gewoon simpelweg de koeling uitzet... dan stopt dat proces in de reactief stopt? De kettingreactie stopt vanzelf. En dat is op zich al een heel veilig mechanisme. Uh, wat je wel altijd moet doen, is dat je de, de, de, de, de reactorkern moet blijven koelen. Want uh, die splijtingsproducten die zijn gevormd, die zijn radioactief, die zenden na vorming nog een keer straling uit. Dat is maar heel weinig. 6% van de energie komt van, die, uh, van, van, van, van dat verval. Maar dat is natuurlijk uh, van een grote centraal, toch, een, een behoorlijke hoeveelheid warmte. Dus je moet wel de atoomkern, de reactorkern, bedoel ik. Uh, blijven koelen. Ook als de kettingreactie al gestopt is. Maar hoe beheersbaar is dat proces? Is het al op het moment dat er dat iets geks gebeurt... volledig beheersbaar te maken? De kettingreactie is volledig beheersbaar te maken. De, ket, de kettingreactie is al altijd doven. En uh, je moet dus, als je dus een, een, een kerncentrale bedrijft... daar altijd voor zorgen dat je koelmiddel hebt... om de uh, reactorkern te blijven koelen. En dat is dus uh, waar de laatste jaren dus, uh, heel veel onderzoek naar gedaan is... Uh, om, om die veiligheid van die kerncentrales te vergroten... Um, door op verschillende manieren te verzekeren dat die koelmiddelfunctie intact uh, blijft. We zitten, we, we, wat we in Nederland hebben is generatie 3. 2 zelfs, maar borstel um, is 2. Borstel is van origine 2. Nou, het, het werkt eigenlijk als, als met een, uh, een auto. De, een auto van 30 jaar geleden is niet te vergelijken met een, een auto van nu. Uh, nu is een auto veel veiliger geworden door allerlei actieve functies, zoals uh, stuurbekrachtiging, rembekrachtiging. Um, uh, en ook allerlei passieve functies, zoals uh, uh, airbags, uh, kreukelzones, kooiconstructies. Nou, Nou, bij kerncentrales ook. De techniek heeft natuurlijk niet stilgestaan in de afgelopen dertig jaar. En uh, een centrale als borstelen zoals die nu is... is niet meer te vergelijken zoals die veertig jaar geleden gebouwd is. Op hoofdlijnen, waar zitten de verschillen? Uh, doordat gewoon allerlei veiligheidssystemen continu worden vernieuwd. Elke tien jaar uh, krijgt een, een centrale een grote onderhoudsbeurt... En daarbij wordt altijd gekeken van, ja nou, wat is nu de nieuwste stand, de, de, de stand van de techniek uh, op diverse gebieden. En hoe kunnen wij dat implementeren in de reactor, de, de centrale die wij hier hebben staan. Maar waarom is Dodewaard nou ook dichtgegooid? Want die zou je toch ook om de tien jaar hebben kunnen Ja, maar Dodewaard was gewoon veel te klein om rendabel te zijn. Dod de kerncentrale Borselen is, uh, is, is een meelmaatcentrale, uh, 500 megawatt. Ook als die kleiner was dan Dodewaard? Dodewaard is veel kleiner, tien keer zo klein. En uh, dat was gewoon de, de, de schaalgrootte van Dodewaard Het was eigenlijk te klein om rendabel te zijn. Er zijn economische redenen om, om Dodewaard ja, dicht te zijn ja, gegaan. Ja. Puur economische redenen. En het is eigenlijk heel jammer, want uh, Dodewaard was eigenlijk een, een, een prototype van een Generatie 3 plus Reactor. die nu ontworpen wordt. En dat veiligheidsprincipe, wat daarin wordt toegepast, was al aanwezig in Dodewaard. Namelijk natuurlijke circulatie van het uh, koelmiddel in het uh, primaire circuit. zonder pompen. Dat wordt nu weer gebruikt om zeg maar, te komen tot hogere, een hogere veiligheidsniveau in, in Generatie 3-plus-reactoren. Er je nog wel eens geweest recent in Dodewaard? Uh, nee, niet, niet recent. Want dat, dat ding staat er nog wel gewoon. Ik heb geen idee eigenlijk van binnen hoe het eruit ziet. Nou, op zich zijn alle. Uh, de gebouwen en dergelijke zijn nog uh, gedeeltelijk intact. En het, het nucleaire deel staat er nog. En de splijtstof is eruit en dergelijke natuurlijk. Maar het staat uh, zeg maar af te koelen voor uh, een periode van ongeveer 40 jaar. En dan uh, zal die worden afgebroken. Hij is nog steeds warm? Nee, maar af... nou, afkoelen, nee hij is niet warm. Afkoelen bedoel ik dat de, de radioactiviteit van het rackrafat uh, nog moet afnemen. Uh, ja, en, en de, de terminologie daarvoor is, is afkoelen. Maar het is dus dat. Maar hij is niet fysiek warm, bedoel je staan. Want dat voelt wel vaak mee Nou, niet, niet, niet, niet. Hij zal iets, iets, iets warmer zijn misschien, maar niet. Uh, niet de, dezelfde temperatuur als tijdens het bedrijf natuurlijk. Het, het is misschien 10 graden of zo uh, verwaarloosbaar, eigenlijk. Maar het, het, het vat moet dus eigenlijk nog... Het is nog radioactief. En dan moet dus eigenlijk nog uh, enige tientallen jaren staan. En dan vervalt vanzelf de radioactiviteit. Want uh, dat, dat is het, het voordeel van radioactiviteit zou ik haast zeggen... dat uh, als je één halveringstijd wacht... ben je al de helft van de radioactiviteit kwijt... wacht je twee halveringstijden bij een... een, een daar heb je nog maar 25% over. als je, drie halveringstijden heb je nog maar een achtste over. Maar ik, ik dacht dat die halveringstijd... dat je het dan eerder over 10.000 jaar had dan over 40 jaar. Nou, je hebt heel veel verschillen. Je hebt, je hebt nucleeren die, die maar een, een milliseconde halveringstijd hebben. En je hebt nucleeren die, uh, dat is plutonium... die misschien 100.000 jaar halveringstijd hebben. Maar die dus dat milliseconden, dat zijn dan weer niet... het soort wat je aantreft in een kernreactor toch? Jawel, maar die, uh, die vervallen al... Tijdens Ze worden gevormd in een kenderactor en ze vooral en naar de ze Maar wat over Van jaar over dan? Van, van de... de... 10.000 jaar, dat zijn de langlevende componenten... waarvan ik daarnet zei dat je die kan recycleren. Dus dat moet je zeker ja, doen, gebruiken. want daarmee kun je dus die langlevende componenten... uit het afval uh, halen, recycleren en omzetten naar componenten die maar 300 jaar leven. Ja. Dat heeft heel erg te maken met de ontwikkelingen die nu, nu gaande zijn. Even, even nog naar Dodewaard. Als we de deur openmaken daar, zit er dan gewoon nog een centrale waar toevallig het licht uit is en de mensen weg zijn? Ik heb, heb geen idee. Ik heb geen idee hoe de, wat, wat allemaal al weggehaald een soort is. Het was fascinerend beeld of zo ik heb... Ja, ik, ik zou er eigenlijk moeten gaan kijken. Maar het, het nucleaire gedeelte zal er nog staan. Want dat is juist dat, dat gedeelte wat nog eventjes moet staan en, en waarvan de radio, radioactiviteit nog uh, moet vervallen. Maar of alle conventionele apparatuur en zo er nog staat... ik heb er eigenlijk geen idee. Ik doe een beetje denken aan die oude metrostations... die je vroeger in Oost-Duitsland had, ja. in oost Berlijn had. Dus die metrostations helemaal onder het stof waar geen mens ja. meer kwam... wat het nou helemaal op Oost-Duits grondgebied lag. En de west duitse metro reed erdoor. Goed, we gaan even luisteren naar uh, wat, wat muziek, uh, stel ik voor. En dan gaan we zo meteen doorpraten over uh, de stand van weten... en ook, ook over de... De, de negatieve kansen die er nog steeds uh, omheen hangen. Um, je hebt zelf muziek meegenomen? Klopt. Ja. Wat? Ik heb uh, Diastraids meegenomen. En wat van Diastraids? Um, ja, de, de Sultans of Swing. En gewoon omdat je het mooi vindt? Of omdat ja, je daar nog een bijzonder uh, verhaal nee, bij hebt? Ik dat vind ik gewoon mooi. We gaan dan gewoon mooi muziek luisteren. Ja. Op verzoek van Jan-Leen Kloosterman, hoofddocent reactorfysica aan de TU Delft.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 and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 Jan den Kloosterman, uh, hoofddocent Reactor Fysica aan de TU Delft. Het kabinet, uh, dit, dit kabinet moet ik zeggen, uh, wil het een en ander. Heeft gezegd van als er nieuwe aanvragen gaan komen... en die komen er uh, voor nieuwe kerncentrales, dan gaan we ja zeggen. Uh, dat is in ieder geval uh, voor één of meerdere... is er zelfs in het regeerakkoord afgesproken tussen CDA en VVD. Uh, ik kan me voorstellen dat voor jou als, uh, als natuurkundige... dat er een licht gejuich op ging. Of, of werkt dat niet zo? Nou, het, het werkt in ieder geval stimulerend. In de zin dat je ook veel meer studenten bij je colleges krijgt. En, uh, en ook uh, de, de groep levend wordt. Een, een onderzoeksgroep, ja, daar uh, heb je toch veel studenten nodig... om het een beetje levend uh, te krijgen. En uh, ja, acht jaar geleden zaten we met, met vijf mensen in de collegezaal. En er zijn er nu 25 of zo, dus dat... Uh, dat maakt het wel wat leuker. En waar, waar zit die omslag nou precies in? Want niet, niet alleen die drie regels in het regeerakkoord neem ik aan. Maar blijkbaar is ook een andere manier van kijken... waar we het straks in het begin al even over hadden. Nou ja, achtersteekt. De, er wordt al een paar jaar gesproken over een nucleaire uh, renaissance. En, en je ziet in alle landen dat dat uh, kernenergie opkomt. En, en dat alle landen aan het kijken zijn naar de mogelijkheden... om nieuwe, nieuwe kerncentrales uh, te bouwen. Um, het, uh, het is wereldwijd gewoon... Booming zou je kunnen zeggen. Maar zit er ook niet meteen een probleem? Want die hele wereldwijde booming. Er uh, zijn nu 50 aanvragen voor nieuwe centrales, geloof ik, hè, wereldwijd. Die... Nou, er zijn er 60 in aanbouw zelfs. Oh, sorry, 60 in ja. aanbouw. Ja. Dat betekent ook een run op uranium. De run op uranium, dat, dat, dat komt. En je zag ook een paar jaar geleden de uraniumprijs even pieken. Tot, uh, nou ja, zeg maar het, het, het, het, het dubbele van wat het uh, nu is. Um, het is intussen weer, weer, weer rustiger geworden met, op, op, de, op de markt, zeg maar. Um, het, het zal ongetwijfeld, als straks al die uh, centrales uh, in bedrijf komen... zal er een uh, grotere vraag komen. Maar er is gewoon nog heel veel uranium beschikbaar. Dus het, het, het, ik zie niet zo, uh, zo, zo echt een, een, een tekort aan uranium uh, opkomen. Want dat moet wel te doen zijn, ook met de veelvoud van die 60. Ook die met veel... komen, Ja zeker, ja zeker. Wat is dat trouwens? Het lijkt een appel, maar wat is dat? Ja, het lijkt een appel, maar uh, het is een uh, grafietbol... Uh, uh, de nieuwe generatie kerncentrales, waar wij in Delft ook veel aan werken. Grafitis -koolstof, grafitis koolstof, toch? Grafitis -koolstof. De hoge temperatuurreactor, die, uh, die heeft deze kogels als pleinstof, zeg maar. Pardon? Ja, dan... Uh, Ik leg buurt, je, je legt hem snel neer, maar dit is alleen grafiet. <laughs> het, is, het is gewoon een zwaar balletje. Maar ja. normaal gesproken zit hier nog uh, 9 of 10 gram uh, uranium in. En dat is dan zeg maar, een maar of element van een nieuw type kerncentrale die wij uh, aan het ontwikkelen zijn. Wacht even. Nu even, even, even, even rustig, want uh, voor mijn bloed al druk omhoog gaat. <laughs> dit is een bolletje grafiet, koolstof. Daarbinnen zit normaal gesproken, daarin zit normaal... en nu niet, garandeer je mij. Ja. Uh, 9 gram of 10 gram uranium. Hoog en, radioactief. Nee, als het natuurlijk nog niet gebruikt is, is het niet uh, radioactief. Dus als je draai deze, deze bol als splijtstof gaat gebruiken... dan wordt hij radioactief. Dat klopt. Maar de brandstofcellen heet dat? Brandstofbollen? Hoe noem je dat? De, dit zijn uh, brandstofbollen, uh, ja. Voordat ze de reactie gaan, kun je ze gewoon vastpakken. Dan gebeurt er niks ja, met je. Ja, klopt, klopt. Net als dat je okay. uranium splijtstofstaven... die, uh, die in uh, lichtwaterreactoren worden gebruikt... gewoon vast kan pakken als, uh, als ze nog niet gebruikt zijn. Want uranium is, is nauwelijks radioactief... Even voor mijn begrip. We hebben het steeds over de energietransitie. Uh, we, we, we moeten verduurzamen. Het, het begint zo vervelend te worden om het woord te horen. Tegelijkertijd zeg ik dat, uh, dat ik me eigenlijk al weer schuldig voel dat ik die zin uitspreek. Want we zullen wel moeten. Hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog? Dat hangt er vanaf hoe zwaar we het milieu zouden willen belasten. Um, olie, dat is eigenlijk het, het meeste kritiek, omdat... Um, er zijn al enkele jaren theorieën dat de, de olieproductie aan het pieken is, dus dat het op zijn maximum is en dat het hierna alleen maar kan afnemen. En omdat de olievraag alleen nog maar stijgt, zou dat wel kunnen leiden tot een, een dramatische stijging van de olieprijs. Of dat waar is, het, dat moet de toekomst uitwijzen. Gas is er nog veel meer voorhanden. En in landen als Rusland en dergelijke die hebben nog grote voorraden gas. Maar eigenlijk, als we dus van fossiele brandstoffen afhankelijk blijven... dan zullen het voornamelijk dus kolen worden. Daar zijn er grote voorraden van. Maar laten we zeggen, als we even met een hele natte vinger naar kijken... een jaar of dertig, dan, dan gaat het op fossiel gebied wel het licht uit. Wat olie betreft uh, zijn we dan wel een heel eind op, zijn, uh, op het eind van de, van de olievoorraden. Gas houden we nog iets langer vol. Gas houden we langer vol. Kolen is er nog voor een paar honderd jaar. Maar kolen is natuurlijk heel erg uh, milieubelastend. Ja. En uh, daarom worden natuurlijk ook naar alternatieven gekeken... als uh, windenergie, zonne-energie en natuurlijk ook uh, kernenergie. Maar binnen enkele tientallen jaren, zeg maar... dan moet het toch wel ongeveer gekanteld zijn... de manier waarop wij nu energie opwekken. Dat uh, verwacht ik wel. Uh, ik verwacht ook wel dat, dat het kan... dat we in 2050 toch wel uh, 50% zeg maar, uh, van onze energie kunnen opwekken... met, met duurzame energievormen. Uh, wind, zon, uh, kernenergie... De, de duurzame goed, vorm van kernenergie. Iedereen roept, uh, zonne-energie is uh, prachtig, maar verschrikkelijk duur. Uh, Windenergie, uh, ook uh, vast leuk. Heeft al, ook een hoop nadelen trouwens. Um, maar is ook nog alleen maar levensvatbaar met een hoop subsidie. En ik hoor jou zeggen, binnen een paar jaar is het toch wel degelijk goed voor de helft... althans, met een paar anderen, voor de helft van onze stroomopwekking. Ja, nou ja, de, de, de, de prijs van, van wind en zon gaat gewoon snel omlaag. Um, het komt van ver, so, um, Foto-PV, zeg maar. Zonne-energie is nog een factor tien duurder dan de kernenergie. Een zonne-PV is een zonnecel. de zonnecellen, ja. Uh, maar dat gaat wel snel omlaag. Dus dat zal uh, binnen enkele tientallen jaren toch wel uh, tot een acceptabele prijs uh, gedaald zijn. En tegelijkertijd verwacht ik dat de prijs van de elektriciteit natuurlijk omhoog gaat... Als er een tekort aan uh, fossiele brandstof ontstaat en er zijn heel weinig alternatieven, dan zal er zelf ook de prijs stijgen. Ja, we zijn nu gewend geraakt aan een eigenlijk hele lage energieprijs. We zijn nog, ja, eigenlijk wel. Een beetje verwend zijn we nog. Ja. En als we alle huizen in Nederland gaan behangen met zonnepanelen en we gaan de, de wa, warmwaterpompen, uh, put in de grond slaan, uh, we gaan nog beter isoleren. Kort, alles wat we kunnen bedenken, doen we met huizen. Hoe ver komen we dan? Dan, uh, nou, u moet zich voorstellen, het, het huishoudelijk gebruik. Uh, aan elektriciteit. Dat is uh, voor een gezin zeg maar 4000 kWh. Maar als je het totale elektricite elektriciteitsverbruik van Nederland uh, per inwoner gaat uitrekenen, dan kom je op een zeven keer zo hoog getal. Dus dat betekent dat de industrie, kantoren, de, de, de elektriciteit die we nodig hebben voor de openbare verlichting, voor de treinen en dergelijke, uh, zeven keer grotere uh, uh, elektriciteitsvraag is. Dus daar zul je andere dingen... En daar zul je weet, toch niks verzinnen. Het, het zijn dus uh, grote uh, parken, windenergie, ja. offshore... of uh, grote schaal introductie van, van zonne-energie... Ja. of uh, kernenergie. En ik denk eigenlijk dat je alle, alle drie nodig hebt. Alle drie nodig ja. hebt. Ja. Vorige week was hier Henk Koest de gast. Uh, ooit voorzitter van de toch, maar die houdt zich nu bezig <tus> met de afsluitdijk. De afsluitdijk gaat uh, flink op de schop, letterlijk en figuurlijk. Maar een van de dingen waar hij zich voor inzet... is voor een, uh, een, een centrale die... Energie opwekt door het verschil te benutten tussen zoet en zout water. Potentieel verschil is, is dat realistisch? Het is, het is niet prima, je vakgebied, maar ik neem aan dat je wel verstand van hebt. Is, is dat realistisch dat het echt flink wat stroom op kan leveren? Dat soort technologieën? Nou, ik denk dat dat. Daar heb ik eigenlijk geen verstand van, dus ik weet niet hoe groot die bijdrage zou kunnen zijn. Um, ik denk dat de kosten ook wel redelijk hoog zijn, maar uh, ook dat zal waarschijnlijk omlaag gaan als je het op grote schaal uh, zou kunnen exploiteren. Ik weet er verder weinig van, dus daar kan ik geen uitspraak over. Leg mij nou eens uit waarom wij niet... want dat is toch altijd dat knagende stemmetje... waarom kunnen wij niet volgens jou om die kernenergie heen? Omdat wij dus uh, uh, zo ontzettend veel energie verbruiken... en omdat de wereldbevolking uh, de komende 30, 40 jaar... zal groeien van uh, 6,5 miljard nu naar 9 miljard. En die groei die zit hem dus vooral in landen als, als China, India, Pakistan... landen die nog relatief weinig... Uh, energie verbruiken. Dus als al die landen uh, ook evenveel energie willen verbruiken... per inwoner als wij, dan stijgt de energievraag enorm. En dat kan niet anders dan dat, dat we alle zeilen bij zullen moeten zetten... om aan die vraag te voldoen. Dus we zullen echt alles moeten, moeten doen op het gebied van wind, zon, biomassa... kernenergie, uh, misschien ook uh, kolen met CO2-afvang... en uh, ondergrondse opslag van, uh, van CO2... Om, in, om aan die vraag te voldoen. We moeten helemaal niet kiezen. We moeten het gewoon doen. We, dus, we, ik denk dat we alles moeten doen. En wat kost een nieuwe kerncentrale? Een nieuwe kerncentrale kost uh, 5 miljard euro. Dat maar lijkt een hoop je... geld. Dat is een hoop geld. Maar het gaat erom... Dat is absurd dat... van geld zelfs. Het gaat erom dat je daar ook enorm veel elektriciteit mee kan produceren... gedurende 60 jaar. En als je daar gaat kijken naar de de prijs van die elektriciteit per kilowattuur en dat is waar het in feite om gaat, want dat, dat moet je betalen als als consument, is die juist heel erg laag. Namelijk is van 5 cent per kilowattuur. Dat is vergelijkbaar met aardgas. Dat, nee, dat is zo goedkoper dan aardgas. Goedkoper dan aardgas. Maar is is het is vergelijkbaar met met kolen. Maar, uh, met afvang van CO2. Nee, zonder afvang zonder, van CO2. Okay, dus vieze kolen. Ja, Viese kolen. kolen is ja. ongeveer net zo duur als ja. uh, uh, CO2 vriendelijke kernenergie. Klopt. Maar is het dan die 5, euro, 5 cent per kilowattuur... is het dan inclusief de kosten voor opslag... en inclusief de kosten ook na 60 jaar van de ontmanteling van die hele hap? Ja, klopt. Die, die, die 5 cent die, die, die bevat alles. Want ook nu, in de prijs die, die, die Borseller rekent, zeg maar... zit een kleine opslag voor de, uh, op de prijs... Om zeg maar de ontmanteling van borstelen te zijn de tijd te kunnen betalen. Om uh, het, het afval uh, veilig te kunnen opbergen. Eerst bij de Covra en uh, als het nodig is later in de, ja. in de ondergrond. Want dat ligt nu gewoon in Zeeland, ligt bovengronds opslag. Het, het ligt nu bij de Covra in, in, in, in een grote betonnen bunker opgeslagen. In Finland hebben ze, zijn ze bezig met het bouwen van een kernreactor. Van het, het nu technologisch beste soort, zeg ik het al ja. goed. Dus derde ja. generatie ja. nog maar dan wel uh, van, ja. van, met de beste stand van techniek, zeg maar. Klopt. En daar gieren de kosten al uit volledig uit de klauwen. Ja, dat, uh, ze hadden het eerste ook wel erg goedkoop geraamd. Uh, ze zitten nu op een kostprijs van 5 of 6 miljard uh, euro. Ze dachten het voor drie te doen, geloof ja. ik, hè? Uh, Maar nogmaals, het gaat erom dat de elektriciteit uiteindelijk... Uh, nou ja, uh, acceptabele prijzen oplevert. Ja, maar jouw 5 miljard is nog niet de 6 miljard waar ze nu te gaan lopen... en misschien nog wel meer, want er zijn nog ramingen... dat ze met die 6 miljard er nog niet zijn. Ja, maar dan, dan nog is het veel goedkoper dan andere opties. En ik, ik, ik denk dat de, de Finnen nog steeds een hele erge, goede deal hebben gesloten destijds. En, uh, en nog steeds goedkope stroom hebben. Ja, ze hebben ook nog steeds radioactieve rendieren rondlopen dankzij de channel. <laughs> dat is ook iets heel fijner in. Het is eigenlijk heel, heel opmerkelijk dat ze ervoor gekozen hebben, toch? Dat ze überhaupt ook weer gedurfd hebben om dat te doen. Nou, Finland heeft altijd al veel kernenergie gehad. Uh, nog steeds. heeft zelf een aantal uh, kerncentrales al in bedrijf En heeft nu dus een... Uh, een nieuwe in aanbouw en een nieuwe in... Uh, wordt, wordt overwogen om er nog een uh, te bestellen. Dus Finland heeft al een hele lange traditie en, en veel ervaring met, met kernenergie. Dus in dat opzicht vind ik het niet zo gek dat ze daarmee door willen gaan en gewoon uh, uh, nieuwe centrales bestellen. Hoe kijk je tegen Greenpeace aan? Want Greenpeace heeft, heeft staan demonstreren bij uh, de aanhoudersvergadering van Delta. Uh, Delta die, uh, <kijkt> zoals we straks al benoemd hebben, die een kernstraal in Borselen bij willen bouwen en hebben gezegd, met een teller erbij... kijk eens, die kosten in Finland lopen zo uit de klauwen... aandeelhouders van Delta bezint eerder begint. Um, ja, moet je zeker doen. Maar ik denk dat de aandeelhouders uh, uh, dat ook, ook zeker zullen doen. Want het zijn gewoon commerciële bedrijven... die zonder subsidie zo'n uh, centrale willen neerzetten. Dus je kunnen van tevoren echt wel uh, de rekensommetjes maken... dat uh, uh, onder, onder, onder welke prijs nog... Uh, zo'n centrale uh, rendabel is. Ja. Weet je, het, is het gekke is, in, in, in de voorbereiding, dat ik er heel eerlijk over in de voorbereiding, um, toen dacht ik, dit, hele, dit kernenergie verward mij op een bepaalde manier. Ik, misschien, misschien begrijp je wat ik bedoel. Als je me 20, 25, 30 jaar geleden gevraagd had, had je van mij een, een, sta, een, een, een, een, een ja, je moet gewoon ja. maar ik denk dat je wel had kunnen raden, want ja. ik was jong. Bedoel, ik had gewoon gezegd, niet doen. Slecht, gevaarlijk, niet doen. Ik weet dat nu eerlijk gezegd niet meer zo goed. Ik ben niet zo uitgesproken meer of ik er nou voor of tegen ben. Ja. En mensen die, uh, uh, die realiseren zich ook niet... dat de afgelopen dertig jaar kernenergie ook een enorme stap voorwaarts heeft gemaakt. Op het gebied van veiligheid en op het gebied van afvalbehandeling. En uh, de voorkomende dertig jaar zullen volgens mij dus in de teken staan... van een veel grotere duurzaamheid van de splijtselcyclus. En uh, als je dat dus in, in, in beschouwing neemt is kernenergie nu denk ik een, een goede optie... om ook gewoon in dat palet van uh, elektriciteitsopwekers uh, uh, op, zeg maar, uh, op te nemen. Op, je, op, op, op, op internet schrijf jij, op, op je eigen site schrijf je, maar dan in het Engels... mijn onderzoek richt zich op het veilig en duurzaam maken van kernenergie. Ja. Kan dat? Ik, uh, Als je het zo absoluut wel. zegt, hè? veilig en duurzaam ja. maken. het um, hangt er vanaf af voor de definitie van duurzaam je gebruikt uh, natuurlijk... Onder duurzaam versta dus dat we al het uranium... uiteindelijk zullen kunnen gebruiken om te kunnen verspleiten... en, en elektriciteit van te maken. Dus dat we niet zomaar 1% gebruiken, maar dat we het volledig kunnen maken. Dus, dus dat we de, de volledige, de 100% van, van alle uranium-isotopen kunnen, kunnen benutten. En uh, dat we dus de, de, alle producten, alle langlevende producten... blijven te kunnen recycleren tot ze verspleten zijn. En dan kun je dus in theorie... Maar nou, in, in, in, in die ideale wereld, de wereld die jij beschrijft... Ja. zou je geen kernafval meer hebben. Is dat wat je bedoelt? Zou je kernafval hebben wat opgeslagen moet worden... voor een, een tijd van 300 jaar. En dat is overzichtelijk? Dat vind ik uh, heel overzichtelijk, ja. Het blijft een groot probleem. Hè? In Duitsland ook weer problemen in Aker, uh, met, met opslag van afval. De vaten zijn diep onder de grond opgeslagen, Ze gaan lekken. Mensen boven grond, ik weet niet hoe het komt, maar uh, veel kankergevallen daar... Nou, van de kankergevallen weet ik uh, niet veel af. Het, de, ik denk dat je dus de, de, de, de mijnen in Assen bedoelt. Dat is eigenlijk dus een laboratorium uit de jaren zestig. Wat ze hebben uh, nou volgegooid met, met, met vaten. Uh, vooral ziekenhuisafval en dergelijke. Um, ja, ik, ik, ik, ik kan zelf ook niet begrijpen dat ze zo te werk zijn gegaan. En uh, ze zullen dat, uh, dat ook weer gewoon netjes moeten schoonmaken. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Maar zitten zit er nou in, in dat spul wat opgeslagen... is, dat ligt aan, radioactief is natuurlijk niet zo interessant... maar het, het, het echte kernafval wat opgeslagen is uit die eerdere generaties... Ja. kunnen we dat op een gegeven moment weer op gaan graven en gaan hergebruiken? Gaat dat nog, gaan we dat nog meemaken? Nou, dat lijkt me onverstandig, omdat het, uh, het afval dat... Uh, ten eerste, het, het, het is niet echt nodig als je, als je kijkt naar Nederland... omdat uh, de Nederlandse splijtstof altijd al... Uh, opgewerkt is, dus het uranium en plutonium is er al uitgehaald. En het verglaasde afval wat dus bij de, de kovra ligt, in die grote betonnen bunker, bevat alleen nog de splijtingsproducten en van, sporen van ameritium en neptunium. Nou ja, dat de, de opslagtijd van dat afval is van de orde 5 à 10.000 jaar. En dat, dat, dat, dat kan, in mijn optiek, kan het veilig in de ondergrond, te de zijn tijd, worden opgeborgen in, in zoutlagen of kleilagen. Daar wordt dat onderzoek naar gedaan en dat gaat zeker lukken. Zelfs in Nederland. Zelfs in Nederland. Gaat je boren, uh, flink gaatje boren en dan kan je het gaan dumpen. Je moet. Uh, 10.000 jaar lijkt heel lang, maar op geologische tijdschaal is dat uh, echt heel kort. Ja, nou, zo lust ik er nog wel een paar. Er liggen. Uh, nou, we hebben ons. Nee, ik bedoel, ons bedoel aardgas... niet vast, maar je kunt er gruwelijke klassen hebben als het echt flink straalt. Ik bedoel, uh, je hoeft het niet meteen nou, in de omgeving te hebben. Ons aardgas hebben we te danken aan, aan, aan zoutlagen die 30 miljoen jaar al uh, daar zitten. en het gas opgesloten houden. En diezelfde zoutlagen zijn dus perfect om ook uh, bijvoorbeeld uh, dat, dat kernafval in, in op te bergen zijn de zijne tijd. Maar er wordt nog op, uh, op gestudeerd. De, misschien dat, dat de, de Belgen die zijn aan het kijken naar uh, opslag in kleilagen. En ook dat gaat in Nederland onderzocht worden de komende jaren. We hebben een tijdstad, want uh, wij produceren eigenlijk zo weinig kernafval... dat het nu nog niet rendabel is om nu al te beginnen met zo'n geologische opslag. We hebben er gewoon te dus, weinig van. We hebben gewoon veel te weinig, dat, daarom verzamelen we het. En dat zou je binnen EU-verband misschien ook wel een, een, een zwaai kunnen geven... want ja, er ligt ook een groot collectief belang uh, ja. hierin. Maar zelfs als alle landen massaal om de kernenergie gaan... zeg jij, geen probleem. Qua, qua energie... Qua, uh, sorry, uraniumvoorraad gaat dat goed. Zeker als je natuurlijk tot die volledige recycling van uranium komt en al het uranium kan gebruiken. Want dan heb je honderd keer zoveel energie uit uranium. We zijn uh, aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik wil in het tweede uur graag met de luisteraar praten over uh, stroomuitval. want het is, We leven natuurlijk in een land waar we verwend zijn... door het feit dat altijd stroom uit het kastje komt. En gelukkig is de grote lijnen ook waar. Maar wat nu als die stroom opraakt? En hoe gaat u ermee om? Heeft u het wel eens meegemaakt? En hoe ging dat dan? 0800-1121... Dat is de telefoon van Casaluna 0800 1121. Daar gaan we straks daarover praten. Zometeen de VPRO met Vila Bergijk om 1 uur is de NCV weer terug. U ook graag, Jan Leen Kloosterman, hoofddocent reactor fysica aan de TU Delft. Hartelijk dank dat je hier was. En voor je uitleg. En veel succes met de masterclass. Ja, dank u wel. Dat het maar mooi Goed. kan worden. Dank je wel.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 Radio Bergijk. Radio eik. Berg Het radiostation voor Berg. -Ik. Radio, Berg uw gastheer Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. En uh, nou, u moet. Uh, ik zou zeggen. Blijf echt luisteren, want we hebben dadelijk een gast. Ja, daar is hij. Hey, dag. Dag, dag, Miel. Neem maar wat te drinken. Peer, Peer, Peer. Goeie gozer. Dag, Miel. Peer. Je komt er zo in. Peer. Ik ga maar even een geeft je wel wat te drinken. Nou, u hoort het wel. Peer is dol enthousiast, want een van zijn grootste idolen zit hier naast te wachten om dadelijk met ons in gesprek te raken. En daarom hebben we ook nog een andere gast. Uh, Peer gaat dat interview doen, ook omdat hij zo'n fan is van uh, Miel van Weteren. Maar wij beginnen nu eerst met Agrarisch Nieuws. GELUIDEN. Agrarisch Nieuws, u weet dat misschien, we hebben... Uh... Iemand van de landelijke tuinbouworganisatie uh, bereid gevonden, dat is boer de boer, om regelmatig uh, de stand van zaken in, uh, met name de varkenshouderij, uh, aan ons mede te delen. En uh, ik geloof dat we boer de boer nu aan de telefoon hebben. Klopt dat? Boer de boer zit klaar aan de telefoon. Ik ga het gaat ticketje laten lopen. Ja, we uh, waren benieuwd of u het uh, nieuws heeft uh, over de varkenshouderij... en de prijzen van uh, het pikkenvlees en uh, de zeugen en dergelijke. Kunt u, kunt u wat uh, dingen doorgeven? Nou, nou, we zien een roerige boerige aanbeland. Want de voorzitter van de ZLTO, de vakgroep Varkenshouderij, heeft de opbrengsten uitverkoop van uitgeprocedeerde opvolksheugen per abus verwisseld met ingangsdatum van de basisnotering binnen het gewichtstraject tussen 22 en 29 kilogram voor risicodragende productiefactoren waarbij je de gemiddelde gewichtskorting op je buik kan schrijven. Zo, dat heeft een uh, directe invloed ook op uh, het, het, het, het, het prijsgehalte? vanzelf gemiddeld de aanwezige varkenshouders vangen een huurbeloning voor de vervangingswaarde van een gezonde administratie waarbij de varkensviscus met een kluitje in het riet gestuurd wordt. Ah, dat lijkt me goed nieuws voor de varkenshouders. Een minig varkenshouder kan van de fluctuerende varkensconversie een oude dagreserve voorverteren waar de varkensvakantie van 14 dagen veroorloofd is ongeacht de drempel van het inkomen. Juist. En uh, uh, hoe zit het met uh, de, de mestkosten? Uh, Zolang de Big voor de vierde week gecastreerd zijn, zal de mestcorrectie inclusief arbeid en vervoerrisico automatisch worden ingehouden op de aankoop van de kosten, dekrijpen op Vokzeugen. Dat is dus één. Ja, dus uh, wat, wat zou je de varkenshouders vanaf nu uh, zeg maar aanraden? Laat laten we even op mijn tikkertje koeken Ik U staat nou op een sal van pak, een beetje 17 euro, 18 euro centen. De Juist, dank u wel, boer de boer. Tot zover het uh, agrarisch nieuws. Uh, ja. <lacht> het is natuurlijk allemaal een beetje vakjargon. Wat uh, waarschijnlijk voor de varkenshouders gesneden koek is. En uh, de luisteraars die daar niet zoveel van af weten, ja, die moeten dat dan maar eventjes uh, uitzitten. Maar uh, het is toch belangwekkend uh, nieuws. Ik ben erg blij met deze nieuwe rubriek. Radio... De open voor iedere berg naar die wat kwijt wil. Voor iedere berg-eikenaar die wat kwijt wil. iedere berg-eikenaar die wat de kwijt wil. Uh, nee, kijk, uh, zie de wandje. Yeah. Uh, nee, ik zeg maar niks. Want voordat uh, je het weet, hadden we in gezeten. En uh, dan zeggen ze weer, uh, we jij er allemaal lege zee gaat. Dus uh, dat doe ik niet. Ik ga hier niet... Uh, Nee, want ik het weet, jongen. Dat worden we gewoon op straat aangesproken. Ben ik jou toch nou het zeggen voor de radio? Dus dat ga ik echt niet doen. Ik ga je niet... Uh... Nee, dat doe ik niet. Nee, kijk, zie Sido Land. Kijk, als je dan weer gezegd dit dan zeggen ze weer... Ben ik jou nou toch het boeien zeggen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga nou niet hier uh, dingen gaan lopen zeggen. Dat doe ik niet. Nee, echt niet. Ah, als je nou, als je nou hier bijvoorbeeld eh, 500 gulden neerlegt, of eh, hoe heet dat tegen de met die nieuwe dingen, met die euro. Nou, als je dan hier bijvoorbeeld zeg maar, 200 euro neerlegt en je zegt van, zeg er nou bij? Dan zeg ik nog van, doe ik niet, kan, ik niet. ga nou hier eh, dingen lopen zeggen. Want dan zeggen ze later dat je gezegd hebt en dat, dat, dat wil ik niet hebben, dat ga ik niet doen. Van Bulgaik, de spul toch zo schoon. En ze hebben samen geklonken, ze hebben samen gedronken. Van de bier van Kyrie. T kerst bier van bier van Kyrie. Uh, goeiedag dames en heren, dit is Peer van Eersel. Uh, zet u zich al een even schrap, gaat u goed zitten in een stevige leunstoel... met uh, de armen in de schoot gevouwen, want de kwestie, het Brabants volkslied. We hebben er natuurlijk al heel, heel veel uitzendingen aan gewijd van Radio Bergrijk. Want, u kent hem allemaal, Miel van Weteren, dat is onze volkszanger. Dag Miel. Hallo Peer. Geweldig dat je er weer bent. Hi. Je bent er graag gezien gast bij Radio Bergrijk. Ik kom hier ook heel graag. We hebben al, al je liedjes wel een paar keer al gedraaid. <laughs> en uh, het gaat goed binnen het Brabantse deel van Nederland... met de verkoop hè, van je liedjes. Absoluut, het gaat fantastisch. En met je optredens. gaat fantastisch. Ja, ik ben een groot fan van jou. Dank je wel. Ik ook ik, van jou, dat weet je. Dank je wel, dat zijn genoeg complimenten over en weer. Maar wie hebben wij hier ook zitten... En dat is uh, de heer Philip van den Elshout. Goedendag. Meneer van den Elshout, ik zou bijna zeggen welkom. Um, Dank u. Meneer van den Elshout, u komt hier naartoe helemaal vanuit Den Haag. Inderdaad. In een grote uh, auto met chauffeur. Klassieke auto, ja. Een grote klassieke auto met een chauffeur. Chauffeur, ja. U bent werkzaam, zal ik even zeggen, bij OCMW. Dat is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Mm -hmm. Um, ja, u bent nogal een aparte verschijning, zal ik even zeggen voor de radio. U bent uh, een kleine man. Ja. U draagt een bijzonder kleine stropdas. Inderdaad. in een fletse kleur. Mm -hmm. U heeft een wilderige haardos. Mm -hmm. u, u heeft op de achterbank van uw klassieke auto twee Hondtjes. kale hondjes. Ja. En u loopt te koop met uw heterozijn. Ja, daar schaam ik me helemaal niet voor. Dat steek ik niet onder stoel of banken. Als het niet bestond, dan had ik het uitgevonden, laat ik het zo zeggen. Goed, u bent uh, uh, wetenschapper. U heeft een, een lange staat van dienst bij Inderdaad. de overheid. U bent ook uh, een soort commentator. U, bent, u bewaakt de Nederlandse cultuur. Ja, adviserende functie ook. Precies. Um, Wat is de kwestie? Ik moet even goed op mijn woorden letten, helemaal bij u. Mm -hmm. um, wij als Brabanders, ik praat dus even niet nu als Berg dat ook wel... maar voornamelijk ook als Brabander. Wij zijn al de hele tijd bezig, wij willen... Ja, een Brabants volkslied. Precies, Miel. <laughs> Zo simpel is het. Ja, want alle provincies hebben een eigen volkslied. volkslied alleen Brabant, Brabant niet. niet. Nou, hebben wij gesmeekt. We zijn, er zijn delegaties naar Den Haag geweest. We ja. zijn eerst naar het provinciehuis geweest... Ja in Den Bosch. Maar de gedeputeerde Staten stuurden ons door naar uh, nog hoger, Den Haag. We zijn naar Den Haag geweest en uh, het, we krijgen steeds nul op het request. request. Ja. En vandaar dat ik u twee heb uitgenodigd uh, in, de, in de studio. De, het, het onderste moet nou maar eens boven komen. Waarom mag vanuit de hoogste regionen, die hoge heren in Den Haag, die nooit naar het volk luisteren, waarom mogen wij geen eigen, eigen volkslied? Ja, ik zal proberen dat zo uh, duidelijk mogelijk uit te leggen. Uh, kijk, uh, alle provincies hebben inderdaad een uh, volkslied, behalve Brabant. Ze ja. uh, hebben eigen provinciaal vlag. Die hebben een wapen en een uh -huh. volkslied. Ja. Uh, er is toch een vrij bindend advies uh, van de commissie... die ik uh, geleid heb uh, uitgegaan om Brabant een uh, eigen volkslied... Te ja, onthouden. maar alle argumenten van de provincie hè, die kan ik zo van tafel vegen hoor. Ja. Uh, het is gewoon in Den Haag algemeen bekend. Uh, Brabant is toch een beetje de, de, de, de we zeggen, onderbuik van Nederland. <laughs> en de sentimenten die bij een uh, laten we zeggen, voornamelijk uh, agrarisch opgegroeide bevolking leeft... zijn in schijn dan misschien een eenheid die zich Brabant noemt. Maar uh, onderzoek van ons heeft wel uitgewezen... dat op het moment dat je deze kwestie aankaart... dat uh, bijna ieder dorp... De keuze op een ander lied laat vallen. En dat uh, is altijd in het kader van dat desbetreffende dorpje. En wij vermoeden dat uh, juist doordat de Brabantse bevolking... laten we zeggen, een intellectueel wat ja, maar. minder draagkrachtig Kijk, u hoort is. zichzelf graag praten, hè? U vindt zichzelf nog wel een hele pief, geloof ik, hè? Ik vind dit echt... Een... Maar wij kunnen het al niet meer volgen, hoor. Nee. nou dat geeft Wij het... zijn gewoon, zeg, het is een gewoon mensen van Nederland. het volk. Dat houdt wel een beetje aan de, hoe de intellectuele vermogens uh, verdeeld nee, u zijn. Nee, no u moet leren in Den Haag normaal te praten. Ja, precies. Hoort u wel, eens normaal. Het zegt gewoon precies. Gewone woorden. En u zit... Die met wij, die u en ik allebei begrijpen. Ja, nou... Ik, dus zegt u gewoon nou eens in gewone mensentaal... waarom krijgt Brabant geen eigen volkslied? Nou, als u het dan uh, recht voor zijn raap wil... Uh, wij in Den Haag zijn... Uh, Laten we zeggen, maar met gerust hart kan ik zeggen, doodsbang... voor de wel zeer simpele nationalistische inslag van de Brabander... en zijn beperkte vermogens. En een bindend volkslied zou uh, iets in gang zetten... waar uh, menig weldenkend mens boven de rivieren van huivert. Waarom Limburg dan wel? Waarom Overijssel dan wel? Waarom Zuid-Holland dan wel? Daar gaat toch uh, veel minder dreiging van uit, moet ik eerlijk zeggen. Zijn wij geen mensen dan? Dat gaat misschien een beetje ver, om dat uh, zo te zeggen. Maar... Uh, laten we zeggen dat jullie een apart slag zijn. Peer, ik... Uh... Dames en heren, we zijn gestopt met het interview. Zo hoeft het voor ons niet. Wat is aan u? Omdat ik denk dat het anders de krachten in Brabant niet meer te beheersen zijn. Dat is inderdaad een angst die uh, in Den Haag heerst. Ja. Respect. Het is maar één woord, hè? Ik zeg gewoon respect. Uh, ik kan gaan. U kunt gaan. Dank u wel. Meneer Van Meteren, meneer Eersel. Een goede dag nog verder. Het is toch levensgevaarlijk? levensgevaarlijk? Die hondjes moeten afgemaakt worden ook. Kale kuthondjes. Ja, ik, ik, ik kon nog wel even af. Uh, nou, u heeft, het, u heeft het zelf allemaal kunnen horen hier live bij Radio Bergijk, hoe toch weer die arrogantie van van boven de grote riolen... Uh, ja, werkelijk onbeschaamd werd geëtaleerd door uh, meneer Philip van der Elshout... Onbeschaamd, dat mag je wel zeggen. Onbeschaamd. Je houdt het niet voor mogelijk... waar de mensen de onbeschaamdheid vandaan weten te toveren... om hier met hun kakineuze professorentaal... Uh, ons een beetje, uh, ja, op ons neer te kijken. Ja, eigenlijk had ik hem hier op, op, op de stoep voor de radiostudio... Een kogel, een kogel door zijn kop moeten schieten, ja. Van links. Ja, van ja. links, ja. Nou, eh... Uh, Dames en heren, trekt u het zich thuis niet al te veel aan. Dat is gewoon uh, uh, moet zeggen, de, de zelfingenomenheid van die types van boven de rivieren... Uh, waar wij ons uh, lekker niks van aantrekken. Wij gaan gewoon ons eigen oude vertrouwde bergrijkse gangetje. En daarom zeg ik ook alle zieke bergrijkenaren beterschap... en alle gezonde bergrijkenaren kop op! Laat je niet uh, kisten. Wij zijn het volk. Het Brabants volk. Brabants volk eerst you <laughs>